In Nottingham was ook een tegendemonstratie van antifascisten. In Italië zijn leven in Soedan en ook zij werden beschoten... bij een watertransport naar een vluchtelingenkamp. De Rwandese troepen in Soedan werken voor een gecombineerde missie... van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. De Rwandese troepen in Soedan werken voor een gecombineerde missie... van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Kapucijnapen kunnen apen die ze kennen op foto's herkennen. Dat blijkt uit onderzoek van de primatoloog Frans de Waal. Dat komende week wordt gepubliceerd. De apen zien de verschillende kenmerken van gezichten en onthouden de gelaatstrekken van de apen die ze kennen. De meeste dieren kunnen geen verband leggen tussen tweedimensionale beelden en de werkelijkheid. Bij het onderzoek maakte het de kapucijnapen niet uit of er kleurenfoto's of zwart-wit foto's werden gebruikt.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 Op 106.9. We're right beneath you It's o n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 Doe mee op stivorop.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. Like you and me, but she's homeless, she's homeless, as she stands there singing for money, la la 6.9 CFM CFM A midnight madness, moonlight gladness, in the town, baby. Out in the dark, under the stars, there's a brand new horizon. City full of lights, yes, it glows in the night, and it's full of surprises.